Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journal. De Verenigde Staten hebben de Russische spion aangeklaagd... die vorig jaar het internationaal strafhof in Den Haag wilde infiltreren. Hij wordt verdacht van spionage en fraude. De man van 37 studeerde een aantal jaar in de VS... en zou daar informatie over Amerikanen hebben doorgegeven... aan de Russische inlichtingendiensten. De geheimagent werd vorig jaar direct na aankomst op Schiphol... het land weer uitgezet. Hij wilde bij het internationaal strafhof onder een valse naam stage lopen. ProRail zegt dat het steeds veiliger wordt op het spoor. Vorig jaar vielen er bij aanrijdingen twee doden het laagste aantal in jaren. De spoorbeheerder zegt in de Telegraaf wel dat het aantal spoorlopers omlaag moet. Die veroorzaakte vorig jaar ruim twee keer zoveel bijna aanrijdingen als het jaar ervoor. In IJmuiden zijn gisteravond een vrouw en haar hond doodgereden door een auto. De bestuurder er daarna vandoor. Korte tijd later werden drie mensen aangehouden die zich op het politiebureau hadden gemeld. En ook is er een auto in beslag genomen. Bij een grote explosie in een Amerikaanse chocoladefabriek zijn zeker twee mensen omgekomen. Negen anderen worden nog vermist. Acht mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis. De ontploffing was aan het eind van de middag in een fabriek in de buurt van Philadelphia. Op beelden is te zien dat er veel puin en stofwolken de lucht in werden geblazen. Brandweerlieden zoeken in het puin naar de vermisten. Hoe de explosie in de chocoladefabriek kon ontstaan is nog niet duidelijk. Bondscoach Ronald Koeman omschrijft het optreden van het Nederlands elftal van gisteravond als kansloos. Oranje verloor in Parijs de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk met 4-0. Volgens Koeman was het een ondermaatse prestatie tegen een heel sterke tegenstander. Dat hij geen beroep kon doen op zeven belangrijke spelers vindt de bondscoach geen excuus. Het weer af en toe zon, maar ook buien met soms hagel of onweer. Er staat veel wind en het wordt vandaag een graad of 11. Morgen is het een paar graden frisser. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file bij Amsterdam op de A10 Oost richting Zaanstad... want bij Durgerdam zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu Tobak Leeft. Oh, verdorie zitten die gasten van Tobak Leeft en nou alweer. Ja, is toch prachtig jongens. Dit, alles komt samen op dit moment. Echt geweldig. Nou, ik vind dat uh, geen goede zaad. Ja, ik vind die moet je strenger in de gaten houden. Ja, dat is even afwachten. Zitten ze er nou vandaag wel of zitten ze er nou niet? Jezus zegt drie weken geleden zaad wie het voor het laatst. En nu zijn we weer tot elkaar gekomen hier bij Toebak Leef. Ik bent helemaal ontwend gewoon. Ja, helemaal ontwend, hè? Goeiemorgen. Ja. Goeiemorgen allemaal. Ja, we Kijk. zitten vandaag met z'n drieën. Dus ja. dat is ook wel even leuk om even... Ja, dat is wat anders te doen. Nou goed, het is de laatste dag dat het vandaag... dat het nu zeg maar uh, acht uur is. Morgen is het alweer negen uur. Ja, zomertijd. Zomertijd. zomertijd. Een... Kort Heerlijk. Dakje. Ja, zeker. En uh, dat, uh, ochtends is het al heel vroeg licht, dus dat kan makkelijk een uurtje afgesnoept worden. Ja, ik denk het eigenlijk ook wel. Mm -hmm. en... en ik denk altijd van, hoe werkt dat nou met de klok? Gaat het nou een uur vooruit of achteruit? Echt waar, joh? Ja. Maar je hebt het nou nog steeds niet al die jaren? Nee, maar ik heb nu een Eestelsbruggetje. Voorjaar is de klok gaat vooruit. Ja, dat staat ook ieder jaar in de krant, Marco. Dus, uh... Oké. Okay. <laughs> Ik hoor echt uh, mijn moeder nu ook praten, gewoon. Met zo'n eeselsbruggetje. Zo, <laughs> zo. Van, uh, voorjaar, vooruit en oh, ja. achterjaar. Is maar achteruit. Achter, achterjaar, achterjaar Achteruit. achterjaar. Achterjaar. Nee, het is allemaal, maar ik vind het in ieder geval wel weer prettig. S'avonds een uurtje langer licht. Zeker, Lekker, dan kunnen we wat langer in de tuin doen knusselen. Ik hou helemaal niet van de tuin. Nee, ik ook niet. Oh. Nee, zeker niet. Zeker nou goed, ja. vorige week was ik ziek en vorige week, uh, wat had je ook? Wat ik, die week ervoor. Ik zat in Oostenrijk. En je zat in Oostenrijk. Ja, dat was eigenlijk best wel heel erg leuk. Oh, pas geleden op die uitzending nog terug te luisteren. Dat was je echt als dat je van de slee af zou vallen of zo. Ik ben ook niet in de slee gegaan. Nee? Maar ik ben wel naar een prachtig kasteel geweest. Het is eigenlijk een kasteel... dat uh, uh, ligt dat uh, slot Nooswanstein. En dat is de een of andere gast die heeft wat laten bouwen. Eh? Maar dat is, dat hij, die heeft model gestaan voor het slot. Van, uh, uh, uh, ...van, niet snel maar van Assepoester. Oh, ik zat meer niet uh, te denken aan uh, Harry Potter of zo. <laughs> nee, nee, maar in uh, Euro Disney. Oké. Okay. Dus dat is echt een heel mooi slot op te zien. En je kon dan vanaf beneden kon je dan met paard en wagen kon je naar boven... ...en dan uh, terug even, wel, ook als je wilde. Wij zijn heel keurig gaan lopen. Maar het was wel zat een enorme steile helling. Dus tussendoor ben ik toch af en toe even gaan zitten... En waar ik ben wel trots dat ik het gedaan heb en naar beneden nee. was een eitje. Ja, nee, maar het was echt stijl. Even echt ondertoll. Ja. Okay. Het klinkt echt. Als, ik ben heel trots. Ik ben uit de rollator gekomen. En ik heb. Ja. Uh, <laughs> ik heb me echt gehezen uit die rollator. <laughs> ja. Ja, nee, maar het was, het was echt stijl. Dus, ja. Oké. Okay. Uh, ja, nee, we waren was er nog leuk. spannende dingen in het slot Zwijnstein? Nou, uh... ik moet eerlijk zeggen, we zijn er niet in ingegaan. Huh? Maar we zijn wel gewoon, uh, je prachtig uitkijkpunt en uh, het ziet er wel okay. geweldig uit. We zijn er omheen gelopen. Oké, okay, terug me dus omheen omheen gelopen. Uh, nou, toch maar even terug naar de auto. Ja, natuurlijk. Oké, okay, nou Marcel, heb je ook nog iets spannends meegemaakt? Je zit echt verscholen achter de box. Oh, bij deze. Ja. Ben ik nu bezig? Ja, je moet misschien een klein beetje opschuiven, want dan uh, zit je in mijn dooihoek en dat moet je echt niet oh. hebben. <laughs> maar goed, heb je ook zoiets spannends meegemaakt met een zwijnstrein uh, slot waar je naartoe bent? Lopen? Nou nee, eerlijk gezegd niet. Nee? Nee, nee wij lopen wel veel. Ja? We zouden ook naar het slot lopen. We zouden ook naar het slot naar binnen gaan, heel eerlijk gezegd. Ja? Anders zou ik er niet naartoe gaan. Nee? Nee, nee maar... zo spannend is het niet geweest de laatste weken. Nee, oké. Okay. Maar ja, wel spannend voor ons, want uh, voor de luisteraars... Uh, wij hebben jaren, een aantal jaar samen in de ondernemingsraad gezeten. Oh. En we hebben van de week, hebben we dan, uh, het gaat weer over eten, wel? <laughs> Huh? Nou, heerlijk het eten geweest bij een uh, restaurant in Haarlem. En het was toch wel heel gezellig allemaal. Goed, ja, echt, je kan eten niet genoeg onder aandacht brengen. Want tenslotte, in Nederland... Uh, ja, jezus, we worden niet zo dik met z'n allen. Dus je moet echt nee hoor, helemaal worden. niet. Lekker nee? eten. Ja, heerlijk eten zo belangrijk. Dan heb je ook recht op je z'n Nou, stop maar, wel wat in je mond. Doe maar een beschuitje beschuitje of zo. Remember Oh, mijn favoriete nachtmerrie. Ja, stiekem ben ik met je bezig. Ja, dat nieuwe plaats van uh, Gold Band, Samen met Maan. <lacht> wat had ze gisteren nou aan? Ik zag er een van het televisieprogramma. al ja. Boulevard, zeg ik er. En uh, dat was op mezelf. Robert de Brinksa was er ook bij aangeschoven. En die zat echt zo een beetje onderuit geschoven. Van, wat doe je hier? Wat doe je hier? gegeven ah. moment werd er gevraagd zo van... En Robert, wat vind jij van die muziek? Hé? Wat? Wat? Oh ja, oh, waar was ik eigenlijk even Was ik helemaal even weg, hè? denk ik. Dat... Goldband en Manen zoiets. Goldband was van die dat snuiven op het uh, podium. Ja, snuiven op het podium en Goldband. Ja. Hier. Ze, ze hebben tegenwoordig al die Nederlandse beentjes allemaal zo'n zuderige tonie. Heb je. En Manen heeft het ook stiekem met je bezig. Ik denk, nou, ik weet niet of dat soort teksten tegenwoordig nog mogen. Dat vind ik toch al... Ik, ik vind het toch al confronterend. Ik vind het al, al niet goed, hoor. Ja. Nou. ja, maar goed, ze had een pak aan met... Bij de, bij de nek iets van uh, rode vlekken. En er is ook een rode vlekje. Ik denk, nou... Is er iets gebeurd op het toneel? Maar oh. nou goed, ze hield zelf vol dat ze het altijd heel gezellig vond met Goldbands. Echt een, een diepte interview met die twee. Dus dit is mm. echt wel heel mooi om te zien. Mm. Goed, nou, we kijken even. Ik heb het gemist, weer... hoor. Ik. Ja, zeker. Nou, je kan terugkijken. Het hele boulevard. Er zitten altijd twintig mensen op het podium. En dan nog komt er heel weinig zinnigs uit. zeg ja, ik altijd. Ik, ik kijk daar niet meer naar tegenwoordig. Nee. Ik vind het echt helemaal niks. Maar... Nou, dat, het is, je gooit heel veel mensen op het podium. Heel veel bekende mensen. En dan kan je in ieder geval naar kijken. En dat je denkt. Nou, komt vast dan nog wel iets interessants. Ja. Nou ja, na nou, twintig minuten ben ik toch af. Dan dacht je van: het gaat niet nee, Je gebeuren. hoort ook steeds van mensen die zeggen: een tv-abonnement op. Echt waar? En die kijken alleen maar wat ze zelf willen. En die hebben dan alleen en, uh, NPO Plus en hmm. nog wat andere Nederlandse dingen. En dan kunnen ze dus act actualiteiten en het Uur van de Wolf en zo terugkijken en zo. Ja, ja. En uh, ja. voor de rest uh, hebben ze zo ze klaar mee met al het geleuter. <lacht> het geleuter bij NPO 1 en, uh, en uh, het? g en. Half nee. acht en uh, Insight. Het zijn allemaal de, ja, okay. van die mannetjes en vrouwtjes Die zitten een beetje te zeiken. Iedereen nee, heeft vindt het al... hetzelfde. Ik maar... vind het altijd wel grappig. Je kijkt naar die van de, uh, Veronica Insight. Het is toch bijzonder dat hij toch elke keer... Hij weet toch elke keer weer net even, net even een andere insteek te bedenken. Dacht, oh, ik moet toch het op een andere manier zeggen. Want anders ben ik net zoals de rest. Die nare man. Ja, die nare ja. man. Ja. Met ah. dat loenzende oog. Want het ene ooglid hangt op zijn wang. Zoals. Ja? ja, heb je nooit gezien. Dat ja, ik ben, Maar voor ik, de kijkers... Links. Ah. Ja. Maar toch nog even terugkomen op het intellectualiteit van uh, ja. RTL Boulevard. Ja. Het is een fantastisch tijdstip om te eten en om te kijken en om te luisteren. Ja. En maar en er dus... komt niks uit. Nee. Nee, ik, het valt mij op dat er niet heel veel uitkomt uit... Uh, maar nee. goed, het, het, het, is wel, het spreekt wel een markt aan. Want het is echt wat je de man vaak doet in de, in de kroeg, hè? Ja. Gewoon een beetje over en weer bakken Leuteren. Leuteren. Mm -hmm. Gewoon een ja. beetje leuteren. Wij zijn van het harde nieuws natuurlijk. Wij zijn van het, ik heb ook keihard nieuws nou, gedaan. Dus, eh, kan dat nog? Ja, dat was uh, 25 februari. Toen waren twee ouders in Amerika... die waren naar de politie gestapt... want hun 16-jarige zoon was spoorloos verdwenen. Nou, dat is natuurlijk heel erg. En in, uh, nou, ja, alert en blablabla. Bla. Ja? Maar een aantal dagen nadat ze naar de politie waren gegaan... troffen agenten naar een oproep... naast de weg een lichaam aan. Oh. Gewikkeld in een deken. En die locatie was helemaal niet zo ver... van het huis van uh, Amber Lee en John, de ouders... Maar Amberly ging heel snel door de knieën... en gaf toe dat zij en haar echtgenoot gelogen hadden... over de verdwijning van hun zoon. Want uh, hij was al dood op het moment dat hij als vergist, vermist werd opgegeven. En uh, ze hadden het lichaam zelf achter de muur gedumpt. Wat the fuck? Nou, de twee zijn gearresteerd. Maar wat er verder gebeurd is, is nog niet bekend. Maar hij zal wel uh, heel erg gestuurd hebben. Of misschien was hij stoned Dus ze zagen het niet meer zitten. Ik weet het allemaal niet. Nee. Het allemaal... Die speculatie. Het was echt speculatie. Maar dan geef je hem op als vermist en je, dan weet je gewoon dat hij dood is. Ik vind het ook wel bijzonder. Uh, het is wel bijzonder vooral. Uh, nou, ja. de vraag is Marcel, kan je hier boven zeggen overeen met een bericht? Nou, <laughs> ja, eigenlijk wel, ja. ja. Het is best wel heel fascinerend. Nou, je hebt het over kinderen vermist. Het schijnt zo te zijn in Amerika dat um, um, wandelen en fietsen, nou, dat is eigenlijk niet mogelijk... Waarom is die Nou, um, het idee is van: um, we laten onze kinderen niet wandelen en niet lopen. Daarvoor, zijn de, daarvoor is de infrastructuur er ook niet, voor wandelpaden en fietspaden. Nee? Want anders worden kinderen vermist. Okay. Mensen, kinderen die lopen of fietsen, denken alle Amerikanen: Nou, onderwijs gaat, er een deurtje open van een auto. Oh, we nemen het kind oh, mee. Oh, meteen. Oh. meteen ja. Oh. ja, weinig vertrouwen meer in de medemens. Ja. En Toch dat... de Amerikanen op Ik heb de Amerikanen ontmoet. Al die 20 twintig jaar geleden hoor. En die staan altijd echt open voor een praatje. Die zijn best wel open. Dus ik, maar goed. Zij... Ja, dat komt omdat ze de hele dag in die auto zitten. Want ze lopen niet is ze anders niet. En als ze dan niemand tegenkomen, dan hebben ze zin in een praatje. Ja. ja. Ja, goed. Ja. Hmm. Ja, dat, dat denk ik dan. Ja, ik bedoel. Uh, maar het is jammer dat ze daar minder bewegen. En dat zie je natuurlijk ook. Want de Amerikanen worden over het algemeen... Die is misschien nog wel groter dan wij zijn. Ja. ja groter noem je dat. Zwaarder. Zwaarder. Nee, Komt dat mag niet Sportiever. lichaamsomvang, nee toe. toe. Uh, er is meer van je. Oh, Er is meer van je. Jij, moet echt als hij niet woken... Oh. Ja, dat moet je uitkijken, dat je niet woken is. Goed, straks onder andere Zandvoortsbericht... en een stukje geschiedenis. De tweede geld we draaien het programma. Eerst maar eens lekker opstandige muziek. De band heet Masterpiece. Peace of Mine heet de nieuwste CD. En dat heet Veronica. trying to find is geen bom of zo Wantradig. en lollig. Toeback leeft. U hebt wel heel moeilijke uren achter de rug. Zegt u dat wel? Het was verschrikkelijk. Sad. Not enough time sad. To be so sad Not enough time At least try it on Even for a little bit You're tired on need a break for me. There's nothing wrong with sitting in the thick of it. When it's all done, won't you be rid of it? At least try it on. Even for dit, met Corby. Je kent hem van Brother. Dat is een plaat van weer een aantal jaar geleden. En uh, is in Australië. Komt uit Australië vandaan? Ja, klopt. En hij heeft een nieuwe CD uit. Everything is fine. Ja, zelf om je gevoel even te overschreeuwen. Alles is goed. Niks aan de hand. Nou nee, goed, ja. Ik vind het, man, uh, vind het altijd leuk als een man praat en zingt over zijn gevoel. En tegenwoordig is er ontzettend in om als man... Heel en heel gevoelig. Te zingen over je gevoel. Heet dat niet een metroman? Oh, ik weet het niet wat het is. Oh. Een mietje. Nee, sorry. Een metroman heet dat. Nee, sorry toch. Ik vind het altijd een beetje passionant als je op zo'n hele hoge manier over je gevoel praat. Misschien is het meer omdat die persoon elke keer op mijn uh, gevoelige plek drukt of zo. Dat, dat ik er heel veel van mezelf herken, of zo, is dat het misschien of zo. Dat is ook erg mm. goed. Daarvoor trouwens nog de masterpiece, de band. En die had een plaat uit. Die heet Veronica. Wat een paar weken geleden nog over Veronica. Rob, oud was toen jarig. En, uh, nou goed, die is niet meer onder ons. Maar die heeft heel veel, in ieder geval leuke radio's ja. voor ons. Ja, er waren oh, podcast gemaakt door iemand die hem goed kende ofzo, hè? En dan met oh nee, die moet ik nog Nee, dat ging over um, uh, Alfred Lagarde. Oh, okay. Dat is de laatste tijd een beetje nieuws, omdat dat ja. nou Alfred Lagarde okay, is. Ik heb, ik heb jaar geleden ik het opgeschreven, daar moet ik eens naar gaan kijken. Maar, uh... Ik zal de link wel even sturen, ja, want het is oh, wel in, interessant ja. om even te kijken naar het, het leven van Alfred Lagarde. Ja. De man die echt zoveel reclamespot heeft gemaakt, dat je denkt, bizar gewoon. En eh, ook wel een beetje het ruige leefbeleid. Dus hij is gewoon uh, ook, ook uh, populairder geworden met al zijn uh, voiceover. Uh. Ja, meer dan dat. Ja, ja. Ja. En... Ja, ik, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb zo'n collega in Haarlem. die heeft een enorm zware stem. Yeah. Dus ik zeg al van, zing jij in een koor, want je hebt zo'n zware stem. Want, af en toe komt er nog wel eens op terug dat hij dat zo leuk vond dat ik dat zei. Hij doet er nog niks mee. Maar ik heb wel zo van, ik kan misschien met mijn telefoon vragen of hij een paar zinnetjes voorleest voor ons. Het okay. is een hele lage stem, beetje. Ja, ik dat vind het wel harde. mooi. Ja, wel ja, doe maar. Ja, ja. Wie, weet, wie weet kan je het altijd gebruiken. Je ja, moet echt de gelegenheid pakken. Dus, nou goed, kijk even naar Marcel. Die is vandaag voor het eerst Hij hier. Hij heet Marco. Marco, sorry. Dan Kom ik een Marcel? Weet ik niet. Oh, ik heb net iets van een Marcel van Rosmalen te luisteren. Denk ik ja. dat het is. Ja. Onze brompot. Dus. Ja. Maar uh, vertel, uh, je, je loopt stage hier. Hoe lang uh, loop, loop je stage mm, mm, <laughs> Dat heet Snuffelstage. Snuffelstage, okay. <laughs> Hij snuffelt hier. Okay. Ja. Nou vertel, wat, heb jou, uh, wat is op jouw pad gekomen afgelopen week? <laughs> ja, dat is wel heel erg leuk. Um, afgelopen donderdag het, ja, een uitetertje gehad met uh, de ondernemingsraad. Ja? Met, uh, ik heb mijn uh, ja, drie jaar termijn heb ik erop zitten. En ik ga niet door. Nee. Jolanda daarentegen wel. Oké. Okay. Zij is een, uh, een keihard. Een kei goede vrouw. Oh. En uh, wat is er nog meer mij overkomen? Ja, ik zit eigenlijk een beetje te wachten dat het voorjaar gaat worden. Oké, okay. ja precies. De kou uit de lucht. Ja, ik zit meer te kijken wat we allemaal in de kranten allemaal tot ons komt... is ook uh, nog iets wat ons bezighoudt natuurlijk. En er schijnt uh, iets nieuws te zijn. De Belastingdienst heeft het al aangekondigd in 2017. Namelijk, uh, ja, als je niet echt sport... Dan moet je meer belasting betalen. Dan gaat hij oh. gewoon omhoog naar 21 procent. En zo hebben onder andere de zweefvliegers van Nederland er last van. Dat, ja, uh, dat is niet echt sport. Die zit natuurlijk in zo'n bakkie en je wordt omhoog getrokken. Dat is het dan. Is dat dan nou echt sport? Nee, dat vindt niet de belastingdienst. Dus die heeft het aangekondigd. Nu gaan ze het in gedeeltes gaan het doorvoeren. En ze zijn er ook allerlei een soort sport... Uh, verenigingen waar je dan zeg maar vakum wordt getrokken en dan ga je een beetje bewegen in een vacuümgebied. Je kent dat wel. Er wordt een soort stoomcabine wordt er om je heen gecreëerd. Oh. Hm. En dat is ook geen sport, hè, dus daar moet je ook meer belasting betalen. Maar wel lekker, denk ik. Ja, het is wel lekker, maar het gaat maar, om sport. Uh, en dus dames dat bevriezen van, vriezen, vriezen van uh, lichaamsvet, dat uh, wordt ook 21%. Ja, ja dat, <laughs> dat, is. Heet je ook, dat heet toch ook, nee, dat cryo? Krioli ja. Krioline of nou ja, iets dergelijks, uh, vaag iets. Ja. Oké, okay, dan kan je je vet bevriezen en dan uh, valt het uit elkaar. En ik moet ook nog voor de mensen waarschuwen als je denkt van ik ga binnenkort dus volop dammen en schaken. Dat is ook geen sport. Nee. Het nee. nee, is, is sport. denk Sportvissen kan je ook op je buik schrijven. Allemaal meer belasting gaan betalen. En ze denken: wat kost het nou vissen? Nou goed, je kan je in ook toch wel wat breder laten gaan. En de britsverenigingen en dat soort dingen. Dat... Nee, ook niet. En, uh, en, en, en, en onze radiostation, CFM Zandvoort. Dit is gewoon sport. Het is helemaal geen, geen sport, nee. Nou, maar we zijn wel heel hard bezig. En ja. Het is vrijwilligerswerk, dat moet toch ook onbelast blijven? Uh, die, van, die Schreuder die zal wel blij zijn met ons. Want wij zijn natuurlijk ontzettend bezig al die verbinding in ons hoofd te uh, Ja, ja, ja, ja, ja Maar dit is geen sport. Ja, ik zit dus op cognitief bewegen. Ja? Dat is dus voor ouderen. Ik ben de jongste. Ja? Maar dat je dan uh, het geheugen ge, en uh, de hersenen aanzet... terwijl je ondertussen beweegt. Waardoor je, dus je synapsen die tussen de hersencellen zitten... die worden dikker. Dikker, kijk. Eens. Dus als jij inderdaad met je andere hand gaat tanden poetsen... of je gaat op één been staan met tanden poetsen... Dit is echt, het moet uitkijken dat het geen oude lullenprogramma wordt... met allemaal tips. Ja. Zorg dat je niet... Uh... De beste rollator. We de hebben onderzoek van? gedaan. Ja. Dat we die kant op gaan. Dat moeten we niet doen hoor. Wij echt oh, kijken. Oh, oh, oh. Oké, okay. straks de bericht naar de plaats. En die is van Nothing But Thieves. Nieuwe stijl. What?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 een symfonische rock geworden. Maar niet, ja, ik vind het niet vervelend dit. Nothing but Thief. Sorry hadden ze zo'n plaat. Dat was echt een heel gevoelig plaatje. Daarna hadden ze ook Amsterdam, en dat was van flinke heftige gitaarmuziek. En dit is gewoon weer een beetje elektronisch. Leuk worden. En dat heet dan namelijk uh, Welcome to the DCC. Precies, Nothing but Thief. Geen idee of ze binnenkort nog naar Nederland komen, maar zo zou het maar zijn, kunnen zijn. Goed, het is bijna alweer half negen. Om half negen kijken we altijd even wat zich allemaal afspeelt hier in Zandvoort. Versieke het afscheid, uh, afscheid van de babbelwagen was zaterdag 18 maart. Het was echt de laatste aflevering. 120 dorpsgenoten We zaten in twee zaaltjes verdeeld te luisteren naar het verhaal van uh, Marcel Meijer. En er was nog Tom Drommel, die hebben het al uh, echt sinds 1996 georganiseerd. En rondje dorp was nu weer het geval... En ze ook nog online hadden ze ook nog wat mensen. Totaal waren er 330 mensen die het allemaal tot zich hebben genomen. En ja. jij was ook aanwezig? Gelopen. Ja, ik was aanwezig. Het was echt erg leuk. Ja? En uh, ik, weet, ik, ik was hier bij de radio. Ik denk van ik zal even aanmelden dat het er is. Ja. En toen kreeg ik gelijk weer te horen: nee, het is alweer over. Maar ik had toen wel een mailtje gestuurd. Ik denk ik, nou, ik kan het wel vergeten. Ja? Maar het was echt heel gezellig. Maar het blijkt dat de hotel Faber... die, die gaat van vader naar zoon. Yeah. En, en ja, volgens mij gaan ze helemaal veranderen met alles. En het is gewoon te veel werk. s ochtends heb je al die ontbijten. En dan zit het s'avonds helemaal vol. Yeah. Dus een vrij... Uh... Maar goed, dat, maar dat heeft niks te maken met de babbelwagen. Ja, en de babbelwagen ging dus gewoon nu echt over oud-Zandwoord. Waar yeah. komen de straatnamen vandaan? Yeah. En uh, uh, hoe, hoe zat het zandwoord vroeger in elkaar? En dat er inderdaad vroeger dan een smederij had gezeten naast het oude mannenhuis. Ja. En dat ze uh, altijd zeiden dat bij het oude mannenhuis... dat die de beste ertessoep van Zandvoort. Maar het was wel zo dat, uh, dat iemand met dit verhaal vertelde, mijn vader ook. En die zei het van ja, maar ondertussen niemand zag... dat uh, al die oude mannetjes hun, uh, hun emmertjes uh, in de dakgoot leegden, s'ochtends. En uh, het soep. werd gemaakt met echt regenwater. Dus daarom was de soep zo lekker pittig. Oh! <laughs> ja. Ja, hem, hè? Ja. Maar goed, uiteindelijk gaat de, de babbelwagen gaat op internet. Dus de website blijft actief. www.babbelwagen.nl blijft in de lucht. En uh, Nou goed, de babbelwagen is nu zelf geschiedenis, hè? zeggen ze dan Helaas, alweer. ja. Goed, ja, ja, ja. Wat, het is vandaag een sportieve dag. Zeker. Marco? Zeker. Ja, wij zijn uh, vroeg met opstaan om hier te komen, hier te zijn. Ja. Maar deze ochtend zijn er meerdere mensen nog vroeger geweest dan, dan, dan wij. Um, om afgelopen nou, 7 uur vanmorgen is uh, in Zandvoort de start van de 11e editie van de 30 van Zandvoort. Oké. Okay. Ja. Okay, dat is een leuke wandeltocht. En dat is een wandeltocht door het Nationaal Park... zuid kennemerland en uh, onder andere over het strand. Nou, dat ja. is, je kan kiezen tussen 30 of 18 kilometer. En het, uh, ja, het mooie daarvan is dat de opbrengsten naar het AVL... het Antonie, Antonie van Leeuwenhoek uh, Foundation gaat. Ja. Okay. Maar ze gaan het zwaar krijgen. Want het KNMI verwacht dus om 11 uur straks... zware windstoten in de kustprovincies en in, en in Zuid-Limburg. Dat dan ook wel apart. Code Geel, dus... Uh, Waar je waarschijnlijk. Straks zie je wat mensen langs vliegen. Nou goed, je, je kan ook gewoon denken van ik ga morgen mee. Want morgen heb je namelijk ook nog uh, de circuitrun. En uh, er komen ook nog wat fietsers. voor. Ja. wordt dat dit weekend 24.000 mensen, wandelaars of fietsers... Ja, het gaat een leuk weekend worden. ...dit, uh, dit dorpje aandoen om te bewegen. Ja. Wat een goed idee. Zeker. Nee. En, maar uh, de lente is inmiddels begonnen. Maar het is natuurlijk tijd om de tuin voor te bereiden. En de gemeente Zandvoort heeft samen met de uh, de, de wil uitgesproken om wederom de inwoners te bedanken... voor het scheiden van groente, fruit en tuinafval. En uh, er worden dus zakken uitgedeeld. En uh, je kunt dus vandaag kunt tussen half negen en twaalf, volgens mij... De, tussen half, nee, sorry, half tien en half één... kun je dus zolang de voorraad zegt, kun je twee zakken halen. Maar je moet wel iets meenemen om te laten zien dat je in Zandvoort woont. Of ze moeten je kennen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Yeah. Maar het uh, dus een envelop met je naam of adres... want uh, omdat er anders uh, misschien mensen van buitenstand voor de, die zak komen. Oh halen. ja, zeker. Maar voor mijn gevoel wordt het goud waard. Wordt het in Kennemerland overal gedaan door de gemeentes, maar uh, ja. Oké, okay, so. voordat dus ik je erin gaat handelen, uh, Ja. het tegenwoordig ook niks meer bijna die zakken er ook, maar goed. Nee. Maakt het. Nou goed, dit natuurlijk. Ja, zeker. Was de afgelopen week, uh, ja, bij uh, weet je ook weer, uh, Lubach, was het ook wel flink onder aandacht. Katten. Compleet zinloos beest, uh, schiet hem af. Want hij verstoort de, de natuur. Nou goed, gratis chipactie voor katten in het dierenhuis Kennemaland. Eigenaar uh, kan daar naartoe gaan en uh, kosteloos kan hij uh, chip onder huid laten inbrengen. En dan is een, kast, een kat een beetje in beeld. Dus uh, dat kan uh, tot 3, 5, 6 en 7 april. Gratis chippen. En uh, ja, Adema. Uh, minister Adema is daar al jaren mee bezig. Ja, Adema. Adema, hè? Adema, hè? Uh, hij is al twintig jaar aan het lobbyen. Van die kat moet gechipt worden. En hij moet een pijn prikkel als hij uh, s'nachts uh, het huis uit gaat. Dat hij dan binnen blijft of zo is, geloof ik. Hè. Daar moeten we niet oh, naartoe. Ja, ja met zo'n bandje om dat, uh, dat het strakker gaat als je buiten 100 meter van je huis bent. Of zo. Ja, zoiets. Dat je ja. denkt, oh, gaan we weer terug naar de uh, Maar ik bedoel, gaan ze te chippen? Maar ik denk dat ze eigenlijk ook gelijk moeten castreren dan. Want dan wil je ook van, nou, die wilde katten af. Ja, maar ik denk niet dat dat het probleem is. De kat is gewoon een of, predator. Of doe, die, of doe die chip daarin. Ja. Ja, ik weet het niet. Misschien ook een goed idee. Die, ja, die maar... chip niet in de nek, die de chip in het balletje van de kat. Ik, echt, ik zie een kat ziek rondlopen uh, en ik denk waar ah, loopt zich stierlijk te veel laat, maar weer eens een vogeltje pakken. En wat was het ook weer de raming, Hoeveel miljoen ja, vogels pakken ja. ze per jaar met z'n allen? Dat ja, is maar goed ook, anders wordt, wordt alles helemaal volgescheten hier door al die vogels. Nou, goed, sorry, misschien is het vrouw onvriendelijk, maar ik kon het toch niet laten. Ja. Kon... Hoezo vrouwenvriendelijk? Vrouwen en poezen. Oh. Hebben vrouwen Sorry. Een band met hun ja, zeker. <laughs> nou, nee, het kon niet wegblijven natuurlijk. Nou goed, straks meer Zandvoortse berichten, dames en heren. Ja, zeker. Eerst met even geinige muziek. Phoenix hebben een nieuwe serie. Heet het Alphazula. En dat hoor je natuurlijk alleen maar. lekkere nieuwe muziek. After Midnight. Hoe te Geluid van Phoenix. En After Midnight is de nieuwe streep van Alpha Zulu. En die ga je alleen maar horen hier. Toepak leeft. fijn dat op erop We kijken even de wereld in. En we hebben natuurlijk uh, twee weken geen uitzendingen gehad. Drie weken zijn we weg geweest. En ja, het was toch wel vrij heftig dat de BBB had gewonnen. met... Dat was natuurlijk 100 zetels of zo? 200 zetels Minstens. Gewoon. Minstens echt bizar gewoon. Ja. En uh, uh, Marcel van uh, Rosmalis maakte nog een opmerking. Ja, dat uh, deze BBB. Nu samen met de rest van de regering een plannen moeten gaan maken. Dus zit die Marcel die uh, ook dat uh, die, uh, uh, TV Insight heeft. Media Insight. Ja, samen Inside. met die wanneer ja, man. Hij doet altijd van die leuke ja. vlogs, of we noemen ja. ja. dat ook weer Pols. Ja, dus uh, ja. En dan had hij ook gezegd van dat het dat, dat, dat BBB dat eigenlijk een soort uh, Joodse Raad 2.0 is. Een Joodse raad? Ja, dat, dat ze eigenlijk met de regering een iets moet gaan bedenken... om uiteindelijk toch het plan van de regering uit te voeren. Dat ze toch wel heel veel uh, water bij de wijn moet gaan doen, denk ik. Want ja, ze heeft ook wilde plannen. hè? Ja. <laughs> of het al uit te voeren is. Ja, want de natuur moet ge, ge, gered worden. En nou, ik, dat, daar ben ik het mee eens, dat de natuur gered moet worden. Dat wel. Ja, maar goed, er, er, er, zijn heel veel, er is heel veel tegengeluid. Echt heel veel tegengeluid met de stikstof. En dan hoor je natuurlijk gisteren in het gesprek, niet het gesprek met de president, hoor je gisteren Kaag. En wat kan die volg praten? Dat gaat ook maar door eerst bijkomen. En dan gaan we een goed gesprek voeren. En we moeten eerst goed uitgerust zijn. En dat bleef ook maar doorleuten. Er komt echt helemaal niks zinnigs uit, ook gewoon. Ik denk, nou, ze als kan over met die praten ook wel. Op een bepaalde hoogte. We weet het allemaal wel. We moeten dus goed kijken, de koppen bij elkaar en dan gaan we praten. En, en, en, jezus. Ik ja, maar, maar ze wordt zo gedemoniseerd overal. Dus ze is voorzichtig met haar uitlatingen. Nou, het, is denk niet, ik. het is niet de maand hoor wat ze zegt. Ja, ja. Het is compleet tegenovergestelde van, van de plas. Ja? ja. En, nou goed, wat heb jij uh, gestemd? Gaan we echt op tafel gooien wat we allemaal gestemd hebben? Oh ja hoor, SP. SP, oké. Ja, ik heb vorm van democratie. Ik denk, nou, dat vind ik al zo lullig ook. Weet je, zo lullig dat ze allemaal geen stemmen meer krijgen. exact zijn. En hij was zo tevreden met die toespraak ook. Hij was zo blij. Hij zei niet Krijg. dat er heel van Bineer van gecrashed was? Nee, we oh. had een mooie tijd gehad. Ik denk dat hij even een weekend weg was geweest of zo. Oh. Maar hij had een hele mooie tijd gehad. En wat we mee hebben gemaakt. En ze hebben hoeveel zetels verloren... Nou, alles. Tien? <laughs> alles. was het dertien en nu drie of zo? Ja. Wat was ja, het? Ja. ongelooflijk uh, Schrikbarend. Ja. Maar uh, jij ja? nee, ja, hebt niet echt op zich gestemd. Nee, nee, ik heb nee. Al, Vertel dan. Vertel. vertel. Geef hij openheid, dan jij dat ja, ook Ja, nee, ik heb ook een SP. Kom aan. Ik, ik heb de stem... Uh, ik heb vandaag gestemd. Maar ik heb de stemwijzer ingevuld en ja? dat was die of Volt. En ik denk altijd van, nou ja, ik denk dat PvdA misschien iets groter is dan Volt. Dus ik laat ik die dan maar nemen. Ja, die manier dus Ja, uh... ik vind het zo moeilijk. Ik heb die hele stemwijze twee keer ingevuld Maar je denkt, ja, als je vul je dat in, maar, ja, dan vul ik dat in. Maar dat heeft toch de consequenties mm -hmm. voor dat. Mm -hmm. Oeh, ja, ik kan nu allemaal wel zeggen, ik ben helemaal tegen uh, autowegen aanleggen. Dat is allemaal wel leuk. Ja, maar dat, zijn, dat, zijn dat is niet genoeg. zo sociaal voor mijn, voor mijn buurman die heel erg ver werkt. Dus ik denk, ja... ja. Ja, zo moet je ook nog weer eens kijken. Ja, maar hoeveel moet je er nog aan rijden? Ik, ik vind ze moeten het busverkeer moeten ze eigenlijk weer beter maken. Waardoor ja. men, mensen makkelijker met de bus pakken. En waardoor er minder auto's op de weg zijn. Ja. Maar, dat, uh, maar dat heeft Caroline wel voor elkaar gekregen. Ergens in, uh, in het uh, hoge noorden. Dat uh, de buslijn zouden opheffen. Ja. En daar heeft zij zich toen hard voor gemaakt. En die mm -hmm. bus is gebleven. Want het was de school en die zou dan... Uh, 400 leerlingen kwamen allemaal met de bus. Ze fietsen oh. tegenwoordig niet meer. Want die ouders hebben geen geld om voor iedereen... een elektrische fiets te nee, kopen natuurlijk. Ja, nu, maar, uh, dat, ja. nu met de bus. Ja, ik ja heb... die kunnen die, die gaan dus met de bus. Nou? Ja, je, ja, je hoort altijd van die mensen die zeggen van... ja, ik heb niet gestemd, want dat zat er niet bij voor mij. Nee, wat zat er niet bij? Nou, voor iedereen een gratis elektrische fiets of zo? Zat dat niet bij voor? Nee. Nee, daarvoor heb ik niet gestemd. En we moeten nog naar de 20 kilometer ook terug, hè? Met ja. die elektrische fiets. Dat vind ik ja. ook een beetje flauw. Ja. ja Helm moet, op. Ik denk gewoon dat die gewone fietsen tussenuit moeten. Die houden de boel ook op. Ja, die liggen overal <lacht> in die grachten. Het, het moet ook allemaal veel harder ook gewoon op die weg. En ik denk ook gewoon met z'n allen op de, gewoon de openbare weg. Ja, dat de auto's gewoon niet meer mogen rijden. Er mogen alleen fietsers over de weg. Oh, nee. Dat, oh, dus dat is natuurlijk ook weer iets leuks. Ja, en nee, bussen. Nee, ik denk gewoon met z'n allen gewoon op de weg fietsen. En uh, dan hou je een fietspad over voor om te wandelen. al ja, totaal ja. zinloos. Waarom zou je nou nog gewoon wandelen, zeggen? Ja, dat is die nodig wel. ook weer gewoon. Nou, genoeg geleuten, dames en heren. Straks onder andere een stukje geschiedenis. Tweede veldje in het radioprogramma. Het is vandaag 25 maart. En weer leuke verjaardag zit het er ook bij. Hmm. Echt spannend. Dit is vaag... Violet Drive Dust Alleen maar grote hits hier bij Toebak Leef. Ja, sorry. Op vrijdagavond zit ik wel echt een beetje... mijn eigen, mijn eigen eiland zet ik muziek te luisteren. En dan kom ik hier het Cara Dus tegen. En het heet uh, Violet, uh, Violet Drive. Ik vind het vaak, Dit is nog wel leuk. En dat kan je hier ook vlacht in de, de zaterdagmorgen. Gewoon een beetje vernieuwende muziek. Dat is gewoon geinig om dat af en toe ja. te draaien op de radio. Maar goed, ach, ik zie dat het al onze grote vriend... van de Forum van Democratie. Ja, want jij had het natuurlijk net dat je misschien... Uh, voor de Democratie gestemd had. maar het was zo'n grapje, maar... Ik denk van die Gideon van Meijeren. Uh, uh, als straks de echte tweede kamerverkiezingen komen. Moet die er dan uit? Of gaan, worden ze langzamerhand al een beetje weggepest? Gewoon idee. Omdat nou die verkiezingen zijn van. Uh, ah, je hebt nou wel een grote mond. Maar uh, in, de, in de kamer zitten jullie al bijna niet meer. Weet je wel. Ik, ik, ik luister vroeger nog wel eens naar uh, Weltsmerts uh, uh, Café. Ja? Ik nog wel eens daar. En daar ja? kwam hij ook nog wel eens voorbij. En toch allemaal van die theorietjes. En pas geleden ging het er ook over het nieuwe boek van uh, uh, Thierry Baudet. En, ja. Hij wiens naam wij niet mogen zeggen. Nou nee, zo ergens niet. Het is geen massamoordenaar. Maar uh, in ieder geval, uh, ja, dat is een hele vage theorie. Als je daar weer een tijdje naar luistert... en langzaam wordt er ingezogen en je denkt van... Nou, het zou is dit... best kunnen. Het zou best kunnen, zeg maar. Ja, wat raar ja, eigenlijk. Dus ik heb me daar een beetje voor beschermd. Dacht ik, nee, dit moet je, je moet jezelf niet programmeren, want dit is bullshit allemaal. Maar goed, hij zit er nog steeds in natuurlijk. Giddy van naar mij. Hij is pas geleden aan ons opgepakt. Of ja. Nee? ja. Hij had uh, geen rijbewijs en hij heeft wel op een snorfiets gereden. En hij wist en niet, als, er was er rood gereden ook. Ja klopt, hij wist niet De dat slouter. je zonder rijbewijs op een snorfiets uh, reed. Maar hij had eerder wel een, uh, een rijbewijs. Maar toen was hij onder invloed, had hij ook gereden. Dus maar ik, je mag toch met ik, een... Ik weet niet waar hij last van heeft, maar hij heeft geen rijbewijs rijbewijs mag jij toch sowieso op een snorfiets ja, dan en een rijden? Ja, klopt. Ja. Ja. Maar goed, hij houdt uh, wel een rijbewijs. En later wat je vergeten in de rijbewijs, toen is je op een snorfiets gaan zitten. Hij, hij zo heeft zo'n jankstemmetje Ja, ook. Ja, ja praat een meentje. <laughs> zo. Een praat. Nou, ja. Karaktermoord. Nou, ja, ik ga er rest aan staan Ja, Nou, nee, pak... goed. Guido Meijer, rijden in ieder geval. Nou. Uh, hij had nu Hoe ga je rust in vrede? Uh, 60 uur daar taakstraf. Ja? Heeft 60, ik, uur? 60 uur? Oh, geweldig. Oké, okay Marco. We zitten hier helemaal suf te lullen. Kan je het, uh, volg je het nog? Ja hoor. Ja? ja. ja? Ik heb wat... Uh, als jullie lekker kletsen met elkaar... heb ik nog wat geschiedenis te vertellen. Oh, nou, nu al? Ja. We is te vroeg. Het ja, ja, is vroeg. Ja, nu. uur pas. Ja, precies. We, echt, we zitten aan ah. een vaste we. Ja, dus ah, de programmaleiding wil graag... dat wij ons aan het programma houden. Het is ja. nog steeds snuffelstage. stage. Ja, ik dat weet. geef ik helemaal aan niet hoor. Tweede geheel in de programma... hebben we straks geschiedenis... en de verjaardagen natuurlijk ook altijd. Een hele ops. Nou, goed nieuws in ieder geval het, uh, de spoorloper zaait chaos. Het schijnt dat het er afgelopen jaar uh, 95 keer bijna een aanrijding is geweest met een trein. Bijna. Okay. Wow. En dat is verdubbeld. Uh, want het jaar daarvoor was het 43 keer. Maar dit zijn daar bijna aanrijdingen. Maar hoeveel ja. echte aanrijdingen zijn er geweest voor mensen die ervoor gingen springen? Uh, ja, er zijn er maar ja. twee geweest eigenlijk. Oh. Daar zijn ze oh. heel erg positief over. Mm. Dat is heel goed verlopen. En dat komt ook omdat ze namelijk de spoorwegovergangen steeds meer bewaken. Mm. In plaats van dat ze die zomaar openlaten en zo van nou, eigen initiatief kan je stoppen. Of toch Ervoor ja. gaan? Maar goed, dus uiteindelijk, uh, ja, het is een beetje een raar bericht. Bijna aanrijding. Maar het heeft te maken met mensen die gaan er langs, het, langs het spoor lopen. Ja. Om te denken, een hey, kortere weg. Ja, zeker. En dus dat, daar komt het altijd vandoor. En het geeft heel veel onrust onder de medewerkers van de NS. Maar hoe zit het dan met de mensen die uh, uh, bewust zich laten aanrijden? Want daar hoor je niks over nu. Daar. Nou ja, dat weet ik niet. Uh, dat zijn niet mensen... twee, denk ik. Nee, dus het zijn niet twee aanrijdingen met uh, de dood tot gevolg... om mensen een eind van hun leven willen maken. Dat nee? bedoel ik eigenlijk. Nee, ja. hey, dat zijn er echt wel meer hoor. Ja? Ja. Je hoort, er zo, je hoort heel vaak dat... Uh, oh, er is weer iemand gesproken of zo. Of, uh, weet je, dat hoor ja? je best wel vaak. Oké, okay, nou. Dat, ja, ik kan jouw me voorstellen opdracht... dat het er twee zijn. Ik ga het uitzoeken. Ja, opdracht voor de, dit uh, radioprogramma is uh, hoeveel mensen voor de zijn. Ja. Oh, Oké. Okay. Nou, de Vijsers hebben nu studeerd Unknown Affairs... En ze hebben hier singelen. En hij is weer leuk met zo'n lekker, opbeurend gitaartje. At last, that's what they say. I don't seem to understand the things you do. Knowledge comes with money, but the money is gone in time. You'll see. Oh, I try to be. Dream so big, they must have gone. Hey, may your girlfriend, she doesn't seem wrong. That's what they're saying At least that's what they see in me I thought I'd know Inside my heart This place I own Ja, het blijft altijd een beetje hetzelfde geluid, maar toch altijd leuk hoor. Ja, The Vices doet ook een beetje denken aan alle Engelse bandjes die uh, ja, uh, rijk zijn. En The Vices hebben een nieuwe serie, die heet Unknown Affairs. At least that's what I'm saying. Ja, zo is het. Okay. Dat, dat ze zeggen, maar of het nou echt zo waar is, dat weet je allemaal niet natuurlijk. Nou goed, uh, er schijnt weer uh, iets nieuws te zijn in de wereld. Uh, Candida, een dodelijke schimmel. En we hoeven ons geen zorgen te maken. Nou, ik zat daar een, uh, TV 1 uh, vandaag zorg, te kijken. Een opzomming van allerlei dingen wat er erg aan waren. Wat ja. En toen dacht ik even, uh, de presentator dacht van: oké, okay, maar moet ik nou echt heel erg zorgen maken? Nee, toen bleek het allemaal weer mee te vallen. Dus. Ik herinner me heel goed vroeger. Uh, toen, toen was er een iriscopiste in uh, Zandvoort Noord. En die ging dan kijken. En dan bleek dus dat uit uh, iris kon je zien door de verkleuring... dat mensen al candida in hun lichaam hadden. Okay. Ik had het toen. En dan heb ik het dus over 30 jaar geleden of zo. Yeah. <laughs> ja, misschien wel 40. En toen kreeg ik een speciaal dieet. En dan moest ik dan bijvoorbeeld eerst een bitter boterham met melk eten. En daarna de rest van de dag geen suiker. Nee. En, en, maar inderdaad, die verkleuring van mijn ogen werd minder. Mijn ogen werden steeds groener, zeg yeah. maar. En uh, dat was heel duikend. He, bijna iedereen had candida. Okay. Nou, dus je hebt speciale kandida-diëten. Ik zou dus, uh, zeggen, van begin gewoon met zo'n kandida Het is helemaal niet eng of zo. Maar het is dan een beetje zonder suiker en zo. En, uh, en, uh, Godverdomme. Want suiker is iets waar de schimmel op leeft of zo. Mm -hmm. Zoiets. Oké. Okay. En... Uh, en ik ben eigenlijk benieuwd of het nou dat... Ze zeggen nu dat het leven maar daar hebben ze het nooit over gehad. Er was echt zoveel informatie over wat er allemaal erg aan was. En er moment toch ik nog een vergelijking regelen met The Walking Dead. Want je hebt namelijk ook beestjes. En die beestjes kunnen ook over worden genomen. En dan zie je, die beestjes gaan bewegingen maken die ze normaal niet maken. Dus dan zijn ze overgenomen. En toen lieten ze beelden zien van The Walking Dead. Met een of andere schimmel wat ze binnenin zich hadden. Wat bewoog. En toen ze Huh? Maar je hebt gewoon een kandida dieet. Corona was wel Een candida dieet deed schema. Ja? Dus ik zou zeggen, ga, ga dat gewoon eens doen. En voor de rest het is het allemaal niet zo... Uh... Het heeft ook te maken dat uh, je ver verbetering tot verlichting van klachten hebt en alles. Dus uh, ik denk eigenlijk dat het uh, helemaal niet zo erg is. Het dus nee. is weer gewoon een hype, weet je wel. Ja, nee, prima. Goed, dan weten we dat er toch. Dus je mag wel fruit eten en uh, groenten... En gewoon heel gezond eten en dan heb je gewoon... Ze zeggen geen suiker, geen suikerrijk fruit. Ja, maar dat is het probleem toch? Er zit overal suiker in ja, toch? Ja, en alcohol en cafeïne moet je vermijden. Ja? En bepaalde soorten vlees. Vooral bewerkt vlees en bepaalde suiker- Dus uh, ja, dit is eigenlijk iets... Uh... Onbegonnen werk. Ja, nee, ja. maar hier zie je wel van uh, candida-infecties. Ze zeggen ook, uh, er, is gewoon, er, is, er is zoveel en het is al zo oud dit... Ja, het is ook heel oud. Ja. Maar goed, het heeft vooral te maken... als je, je weerstand heel slecht is... en vooral oudere mensen hebben daar meer kans op. Oké. Okay. Ik ga er maar weer yes. eens naar kijken. Zeker. Nou... Uh, Marco? Ja, ik heb nog nieuws. Ja, vertel. Uh, de Zandvoortse ondernemers uh, georganiseerd in de OBZ... de ondernemingsbelangen van Zandvoort... zijn niet te spreken over de aanpassingen van het parkeerbeleid... die afgelopen dinsdag door de Raad zijn vastgesteld. Oké. Okay. Nou, dat is een, een forse tariefsverhoging naar 7 euro per maar uur. En, en het was hoeveel? Max. Normaal was het 3,50 ja? per uur gewoon. Ja. Oké. Okay. Maar nu was het toch dat de eerste twee uren die waren dan 2,50? Of 2 euro. Dus je kan even op bezoek bij iemand zonder problemen. En dan moet je ja. weg. Ja, maar het gaat erom dat de toeristen daar niet zo lang blijven nee. staan in de woonwijken. Het is alleen de woonwijken, toch? Ja. Oh, dat had ik gelezen. Ja, klopt. Ja, ja om want de, dat te ontmoedigen. De, de parkeergarage zelf, die in het centrum van het dorp is... die blijft hetzelfde als die altijd was. Oké, okay, nou goed. Je moet even creatief zijn als je hier wil parkeren. Ja, zeker. Om de prijs een beetje laag te houden. Maar goed, het nou ja, is nog de, steeds het, in ontwikkeling. Het, elke keer ja. verandert het weer een klein beetje. Maar het winterparkeren dat, uh, is nu voorbij. En het was in de winter kon je dus voor 1 euro per uur kon je dan in uh, louis davids staan. Midden in het dorp. Ja. enorme grote parkeergarage. En wij hebben nu toevallig per 1 april. En dat is geen grap, een grote reunie ben ik aan het organiseren met een paar anderen. En dan hebben ze van, nou iedereen kan in ieder geval daar beneden staan. Ja, het is die drie uurtjes. Nou ja, oké, okay, dan ben je een tientje kwijt. Weet nou je wel. zeg, mag ik wel wat voorstellen. Of komt voorstel met de bus of met de trein, ja. Goed, laatst plaatje voor, negen uur. En na negen uur een stukje geschiedenis. Eindelijk dan die geschiedenis. Jezus, man doet het allemaal aan. En de verjaardagen. Eerst maar even BDI hier bij Toepakleef. Leef. Help be a millionaire. En die gasten van Oasis.